12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Tientallen doden bij aanslagen in Irak. Weinig hoop meer voor vermisten op het IJsselmeer. En Angela Merkel maakt excuses voor moorden door neonazies. Veel bewolking, maar ook wat zon. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt en wat regen. En ook een graad of 12. En in het weekend droog en geregeld zon. Wel wat minder zacht. Het wordt ongeveer 8 graden. Een zware serie aanslagen in Bagdad en andere steden in Irak. Vanochtend kwamen daarbij zeker 50 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. Doelwit, vooral politie en veiligheidstroepen, maar ook bij overheidsgebouwen, scholen en restaurants waren explosies. Midden-Oosten verslaggever Lex Runderkamp is in Bagdad. Lex, heb jij wat gemerkt van die aanslagen? Ja, ik werd er vanochtend mee wakker, zo tegenachtig. Uh, hoorde ik een, een stevige explosie. Niet, niet, niet uh, heel dicht bij mijn hotel, maar ik kon, ik kon het al heel goed horen. Uh, en ik geloof tien minuten later hoorde ik een tweede explosie. En toen begonnen de sirenes te loeien en toen dacht ik uh, nou, dat echt komt hier heel veel voor, uh, bomaanslagen de laatste uh, uh, tijd. Dus ik was er niet door verrast en het was ook niet heel dicht bij mijn hotel. Dus dat stelde mij ook gerust. Zijn die uh, aanslagen, uh, heeft iemand de verantwoordelijkheid al opgeëist? Want zo gaat dat dan meestal, verwacht je. Uh, ik heb op dit moment geen informatie dat die al zou zijn opgeëist. Wat was vooral het doelwit van die aanslagen? De, het doelwit van de aanslagen waren een politieeenheid en, en uh, militairen, veiligheidsdienst. Die zijn hier uh, eigenlijk altijd het doelwit. Uh, de meeste bomaanslagen, kleefbommen. Uh, ...bonnen langs de weg, uh, liquidaties... ...het heeft eigenlijk altijd te maken met mensen die uh, in de veiligheidsdienst van de overheid werken. En dat heeft te maken met ja, de enorme tegenstelling in Irak... Tussen uh, Shiiten en Soenieten. De Shiiten hebben na de val, uh, ik ga maar zeggen, na het verdwijnen van Saddam en de Amerikanen die hier zaten, hebben de Shiiten in meerderheid de regering in handen. Uh, maar het is een hele broze coalitie die zit met de Soenieten hier. Er is voortdurend politieke strijd. Ministers worden ontslagen. Er worden arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen ministers. Er is een politieke strijd en je voelt nu wel al een tijdje dat die, uh, dat, dat die strijd die uh, in de top speelt ook op straat terecht is gekomen. Wat betekent dat uh, voor de veiligheid van uh, het land? Want uh, er werd wel gezegd, nou, Irak is weer veilig, hè, de Amerikanen konden weg, maar nu? Ik zou niet willen zeggen dat Irak überhaupt veilig is of is geweest. Er is misschien, toen de Amerikanen hier zaten, op het laatste moment was het even redelijk rustig. Maar zodra ze hier verdwenen, uh, half december vorig jaar, uh, ja, zijn de aanslagen eigenlijk alleen maar toegenomen. In de maand januari waren er al meer dan 300 doden door bomaanslagen. En uh, hier leest, ik lees leest de veiligheidsberichten van dit land elke dag. En het is elke dag meerdere bomaanslagen en meerdere liquidaties van officieren, hogere militaire mensen die voor de regering werken. Het is veiligheid in dit land, het bestaat gewoon niet. Lex Runderkamp in, in Bagdad. Twee mannen die op het IJsselmeer worden vermist, zijn nog niet gevonden. Het schip van de mannen kwam gisteravond rond half acht in problemen. Er kwam een urenlange zoekactie en de boot uh, bleek gezonken te zijn. Peter Verburg van het Kustwachtcentrum in Den Helden. Meneer Verburg, u heeft deze ochtend nog gezocht. Hoe staat het ermee? Ja, we zijn vanmorgen met daglicht weer begonnen. Uh, de reddingboot van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij van den Oever is daarvoor uitgevaren. Heeft het gebied... ...rondom het wrak tot de afsluitdijk uh, afgezocht opnieuw en niets aangetroffen. Hij is daarna nou om half elf weer teruggegaan naar zijn station. Vanaf half elf is er ook nog een helikopter aan het zoeken, een politiehelikopter... Uh, ...die is specifiek uh, uitgeweken voor dit geval richting IJsselmeer... ...om een aantal zoekslagen te maken. Dus op dit moment zijn we nog even aan het zoeken. Echter, we hebben nog niets aangetroffen. Wat betekent dit voor die twee mannen? Uh, ja, het is gisteravond al gebeurd. Uh, de temperatuur van het water is 1 à 2 graden. Uh, afhankelijk van de gesteldheid van de personen, de kleding die ze het hebben, kan het nog even uh, duren voordat men, dat, uh, voordat men ja, daaraan overlijdt. Maar nu al zover zijn en gezien de temperaturen... Uh, moeten we helaas aannemen dat de mensen er niet meer leven. Wat deden die mannen daar op dat bootje? Het, het was een, een, een werkscheepje, een, een soort sleep cq duwbootje... wat uh, onderweg was blijkbaar naar een klus, dat weten we niet. Uh, hij is daar veel meer opgevaren en daar is iets misgegaan. Dus uh, hij was onderweg naar een, een bestemming. De boot wordt nog onderzocht, neem ik aan, die boot heeft u wel, hè? Ja, er zijn vannacht duikers op geweest van de marine. Uh, hebben niets uh, in en om het wrak uh, aangetroffen... Er ligt nu een, uh, een boot van Rijkswaterstaat bij... en een politievaartuig om het dak te bewaken. Het zal ook geborgen worden. En dan zal het Korpslandelijke politiedienst... Zal verder het onderzoek verrichten. Dank u wel voor de uitleg, meneer Verbeur van het Kustwachtcentrum in Den Helder. De eurozone belandt dit jaar in een milde recessie. In acht van de 17 eurolanden krimpt de economie, waaronder in Nederland. Dat verwacht de Europese Commissie. Die denkt dat de Nederlandse economie dit jaar met 0,9 procent krimpt. Italië valt harder terug, een min van 1,3 procent. En de Duitse economie, de grootste van Europa, groeit naar verwachting met bijna 1 procent. En daar is het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie toegenomen. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en de kinderen... blijven nog een hele week in de Oostenrijkse wintersportplaats Leg. In de loop van de week kunnen ze prins Friso dan nog bezoeken... in het ziekenhuis in Innsbruck. Het lag alleen de planning om de skivakantie in Leg twee weken te laten duren, zo meldt de RVD. Prinses Amalia, Alexia en Ariane voldoen hiermee... volgens de RVD-aan-de-leerplichtwet. Het is niet bekend wanneer prins Constantijn, prinses Laurentien... en de kinderen terugkeren naar huis. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan uit Duitsland in Berlijn zijn de tien slachtoffers herdacht die vermoord werden door een groep neonazies. Daarbij waren ook nabestaanden aanwezig bij de herdenking. Op verschillende plekken in Duitsland werd een minuut stilte gehouden. Eind vorig jaar werden neonazies in verband gebracht... met onopgeloste moorden tussen 2000 en 2007. Slachtoffers waren vooral Turken met een kebabzaak. Correspondent Wouter Meijer, hoe verliep die herdenking, Wouter?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 excuses aan voor alle fouten die er gemaakt zijn. Einige aangehoorigen standen jaren, zelfs zo onrecht, onder verdacht. Dat is bijzonder beklemmend. Daarvoor bitte ik ze om verleiding. Veel slachtoffers, zegt Merkel, die zijn ten onrechte zelf verdacht geworden. Hè? Men zei na de aanslagen steeds, het zal wel iets met de maffia of met gokschulden te maken hebben. Daar hebben heel veel families onder geleden tot het duidelijk werd wat er werkelijk achter de moorden zat. Ja, je zei dat er scholieren waren, uh, uh, nabestaanden ook. Hadden die nabestaanden ook nog een rol bij die herdenking? Ja, er was één vader van een slachtoffer, die sprak in het Turks, werd door een tolk vertaald. Heel opmerkelijk dat hij oud-president Christian Wolff bedankte. Je weet, die is vrijdag afgetreden, uh, die was er nu ook niet bij, maar deze nationale herdenking was wel degelijk zijn idee. Hij heeft toen heel snel contact met de nabestaanden gezocht, toen dat trio boven water kwam. En er waren twee dochters van slachtoffers, uh, die zeiden, we willen in Duitsland blijven. We zijn ook niet boos op Duitsland dat dit gebeurd is, maar ze willen wel dat de daders gepakt worden en ook dat er toch echt iets moet veranderen in de manier waarop er met migranten wordt omgegaan. Er zijn nu excuses geweest van Merkel zelf. Een minuut stilte en de discussie, uh, is die afgesloten nu? Nee, daarmee is de zaak niet afgedaan. Er loopt bijvoorbeeld nog steeds onderzoek uh, naar het trio. Althans, naar degene uh, die nog leeft. Zij moet uh, voor de rechtbank verschijnen natuurlijk. En ook een aantal handlangers is intussen opgepakt. Dat kunnen er nog wel meer worden als het onderzoek nog verder doorgaat. En men verwacht nu dat de zaak in de herfst voor de rechter komt. En er wordt steeds meer gesproken over een verbod op de NPD. De extreemrechtse partij die is uh, op zich legaal. Maar nu wordt steeds meer duidelijk over het verband tussen leden van de NPD. Soms hele hoge mensen uit die partij en dat neonati-trio. Dus de druk op de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 Een zesde van de filmomzet komt inmiddels uit het digitale aanbod. De brancheorganisatie voor de entertainmentindustrie, NVPI, is niet ontevreden met die resultaten. Als je het uh, allemaal overziet bij elkaar, zijn wij optimistisch gestemd. En verwachten we ook dat in 2012 de omzetten uit digitale distributie verder zullen toenemen. Uh, maar nog steeds dan de dalingen in de verkoop van fysiek product niet helemaal zullen compenseren. Maar uh, we zijn wel heel positief gestemd over uh, welke kant het opgaat met de digitale markt nu. Oud-eurocommissaris en VVD-leider Frits Bolkestein vindt het PVV-meldpunt voor overlast van Midden- en Oost-Europeanen een belachelijk idee. Dat zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. PVV-leider Wilders moet zich schamen, zegt Bolkestein. Bolkestein u weet, dat was als eurocommissaris medeverantwoordelijk voor het openstellen van de grenzen voor werknemers uit Oost-Europa. Bolkestein staat daar nog steeds achter. En hij zegt dat hij niet bekend is met de discussie dat die arbeidsmigratie nadelen zou hebben. En Bolkestein begrijpt dat premier Rutte geen afstand neemt van het meldpunt. Men kan niet verwachten dat hij commentaar geeft op alle rukwinden van de PVV. <tiepfeiliging> Nederlands grootste pensioenfonds, de ABP, is niet enthousiast over het plan van 22 topeconomen... om pensioenfondsen meer te betrekken bij het financieren van hypotheken. Wij zijn er niet om nationale problemen op te lossen, zegt een woordvoerder. De economen zeggen in een plan om de woningmarkt in beweging te krijgen... dat pensioenfondsen de banken moeten gaan helpen bij de financiering van de hypotheken. Volgens ABP wordt er vaker gekeken naar grote zakken van de pensioenfondsen... als er geld nodig is. Maar ons eerste belang is altijd dat van de deelnemers van het fonds, zegt ABP. Een supermarkt in het Gronische Leens... neemt geen contanten meer aan na zes uur s'avonds. De supermarkt vindt dat te riskant. De afgelopen weken zijn er acht gewelddadige overvallen gepleegd op supermarkten in Groningen en Drenthe. En na zessen kan er daarom alleen nog worden gepind en gechipt in de supermarkt. Volgens de eigenaar stelt dat zowel de werknemers als de klanten gerust. Maandagavond werd een andere supermarkt in die regio in Groningen overvallen. De overvallers gingen er vandoor met de inhoud van de kluis en de kassa's. Sport vier Nederlandse clubs spelen vanavond in de Europa League. PSV, AZ, FC Twente en Ajax. En dat zijn de returns van de wedstrijden van vorige week. AZ verrast in eigen huis de Belgische favoriet Anderlecht. Het werd 1-0 in Alkmaar. En de return in Brussel wordt toch wel een pittig duel... verwacht trainer Gert-Jan Verbeek. Ik verwacht een uh, zeer geïnspireerd uh, Anderlecht. Dat, uh, dat uh, weet dat ze met deze wedstrijd... Uh, uh, een ronde verder kunnen komen. Het is dus, dus een knockout out wedstrijd. Er is een ploeg die ligt uh, of na 2 keer 45 of na een verlenging. Misschien wel met strafschoppen, maar dat kan ook. Die ligt eruit. Voor beide is dat uh, niet leuk. Nee, dat lijkt me ook niet. PSV won vorige week in Turkije... met 2-1 van trapsonspoor, Prima resultaat. Dat werd gevolgd door een kansloze nederlaag in de competitie tegen FC Groningen. Volgens Dries Mertens mag je beide wedstrijden niet met elkaar vergelijken. Nee, het is een heel andere wedstrijd. Kijk, Europees is altijd anders. En, uh, iedereen is scherp en iedereen, uh, iedereen uh, weet dat, uh, dat we fouten hebben gemaakt. En uh, die moeten we niet meer maken. Maar die wedstrijd van zondag is uh, snel mogelijk vergeten en we gaan gewoon door verder.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 Dat is nu voorbij en we willen zo snel mogelijk die wedstrijd zondag vergeten... en uh, gewoon uh, klaar zijn voor uh, morgen. Dat zijn drie smertens tegen Ragnar Niemeijer. Ook FC Twente komt in actie, Ajax ook. Twente speelt thuis tegen het Roemeense stijl Boekarest... en verdedigt een 1-0 voorsprong. En Ajax heeft de onmogelijke taak om in Manchester een 2-0 nederlaag goed te maken. En al die wedstrijden zijn live te volgen op Radio 1. We beginnen om 7 uur met PSV en FC Twente... en om 9 uur trappen AZ en Ajax af. Het is dus bijna 14 over 12, we gaan naar de AWB. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag Jan, twee files, eentje op de A1. Apeldoorn richting Hengelo, tussen de afritten Lochem en Rijssen, staat 4 kilometer. De rechter reishok is daar dichter, Er zit een gat in de weg en dat wordt gerepareerd. Op de A10, de Ring Zuid, was een aanrijding. Tussen Amstel Business Park en een rij nog 2 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een hele serie aanslagen vanmorgen in Irak. Er zijn zeker 50 doden zoeken naar de twee vermisten op het IJsselmeer gaat door... maar het water is ijskoud en er is niet veel hoop meer. En in Duitsland is een minuut stilte gehouden... voor de tien slachtoffers van neonazies. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen lunch van de NCRV. Schat, dat geldt voor de nieuwe keuken. Als we daar nu iets van opnemen, kan ik die laptop kopen. Nieuwe keuken? Dat geldt dus voor de vakantie.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het Leger des Hels organiseert een eigen songfestival. onder de noemer De Andere Finale. In het Mediaforum: Max van Wezel, die is van Radio 1 en Vrij Nederland. en Jan Slachter van Omroep Max. Het gaat onder meer over de roostering van Martijn van Dam in de Wereld Draait Door. De kandidaat-fractievoorzitter van de PvdA kreeg het zwaar te verduren daar. Ik stelde een hele concrete vraag aan u. Ik zeg, geef mij de essentie van het verschil tussen u en uw boezemvriend Diederik Samsom. Dat heeft u helemaal niet gedaan. U heeft allemaal gemeenplaatsen genoemd ja, waar Samsom je, omdat... het mee eens is. Nee, ik zeg niet waarom hij niet goed is. Ik wil je vertellen wat ik met die partij wil. Mag ik u het zeggen? Ja. Wordt helemaal niks. 171, dat is de te kloppen score in de Nationale Nieuwsquiz. Dat is overigens de hoogste score aller tijden. En de kandidaat van vandaag komt uit Tul en het Waal en heet Ninke van Dalen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Het is bekend dat er problemen zijn bij uitgeverij Wegener en dat er flink moet worden bezuinigd. Maar dat er daarom in hoog tempo 300 tot 350 banen verloren gaan, dat is volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, niet nodig. Vandaag is de topman van Wegener, Truls Velgaard, akkoord gegaan met het verzoek van de journalistenvakbond om in de boekhouding van de uitgever te kijken. De NVJ wil een zo goed mogelijk inzicht krijgen in de financiële situatie van het bedrijf om vervolgens, zo staat er, een reële discussie te kunnen voeren... over de reorganisatieplannen. Vandaag brengt Quote de lijst van 75 rijkste BN'ers van Nederland uit... en dat is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Aan de telefoon is Mirjam van den Broeken, hoofdredacteur van Quote. Goedemiddag. Goedemiddag. Begrijp je die negatieve reacties? Nou, eigenlijk niet zo. Het is toch gewoon iets om op trots op te zijn. Dat je een, een talent hebt en dat je daar ook financieel uh, de gevolgen van hebt. Wie zijn, wie zijn er allemaal boos? Ivonie uh, was niet zo blij. Carlo Boshart was, nou die was eigenlijk niet boos, maar die, die vond het wel onzin allemaal. Maar die, die was niet echt. Uh, daar hebben we niet echt last van gehad verder. Um, ja, de meeste BN'ers die we hebben gebeld, die probeerden wel uh, met man mannenmacht om uh, het bedrag naar beneden te krijgen. En in sommige gevallen hebben we daar ook wel naar geluisterd door. Ja. Uh, ik geloof dat Ivo een advocaat heeft ingeschakeld. Dus dat, dat muisje krijgt nog een staatje. Uh, hoe gaan jullie eigenlijk te werk dan om die lijst samen te stellen? Uh, we, gaan, uh, we kijken altijd eerst even in de Kamer van Koophandel, in iemands bv. Wat, wat daar aan geld uh, in zit. En we kijken wat iemand uh, bezit aan vastgoed. Uh, in het geval van Ivonee, uh, die heeft aardig wat, uh, wat panden in Nederland uh, in zijn bezit. Vrijwel allemaal hypotheekvrij. Dus dat kan je dan gewoon ook bij elkaar optellen: de waarde van die panden. Uh, we praten met bronnen in de, uh, in de sector van de, degene die we uitrekenen. Om te kijken wat voor salarissen er in die sector uh, geldend zijn. En uh, we leggen het ook al. Dat is eventjes van het betrokkenen voor natuurlijk. Ja, maar dan kan het dus ook betekenen dat je er wel eens een miljoentje naast zit. Ja, nou ja, een miljoentje. Kijk, uh, op een bedrag van uh, uh, bijvoorbeeld 100 uh, miljoen is een miljoentje niet zoveel natuurlijk. Maar op een bedrag van 2 miljoen, zoals bij Carice van Houten... Ja. Nou ja, goed, dan is een miljoen wel veel. Ja. Overigens hebben we bij haar ook aangepast... omdat zij kon aantonen dat, dat we te hoog zaten. Ja. Ja, er was nog iets met haar, want ze wilde de naam van haar BV geschrapt zien... omdat ze bang was dat uh, dat, dat voor haar veiligheid uh, ja. implicatie zou hebben. Ja, ze heeft kennelijk uh, een keer een stalkingzaak ja. Uh, ja. gehad of zo. Dus, uh, ja, maar daar hebben we ook rekening mee gehouden, hoor. Dus wij zijn de lulligste niet. En, en het is geen verrassing natuurlijk dat John de Mol op nummer 1 staat... in die uh, lijst van rijkste BN's. Ja. Wat, wat vond jij wel een verrassende naam in de lijst? Wat mij erg opviel was uh, dat uh, de tekenaar van uh, Nijntje, Dick Bruna, zo ontzettend rijk is. Die, uh, die, die heeft uh, volgens onze berekeningen 45 miljoen. Zo. Ja. Met zo'n konijntje. En dan heeft hij een BC en daar zit al het geld gewoon in, niks te doen. Ja, ja, ja, ja goed. Uh, dat is mooi. Hè. Wat merk je nog verschil? Want jullie maken natuurlijk ook nog de gewone quote 500. Verschillen in reacties, laten we zeggen, uit het zakenleven en, en hoe de BN'ers reageren. Ja, het ons inderdaad op dat de BN'ers veel terughoudender zijn. En wij denken ook dat dat komt omdat die BN'ers voor hun inkomsten... toch voor een groot deel afhankelijk zijn van hun fans en van hun aanhang. En in Nederland heerst toch kennelijk ook nog de gedachte dat het een schande is als je een beetje goed boert. Ja. Dus uh, wij merken wel dat, uh, nou ja, natuurlijk hebben we ook wel eens weerstand bij het maken van de junior lijst op onze Quote 500. Maar daar hebben we toch ook wel altijd veel mensen die het wel mooi vinden dat ze erop staan. Die ook wel hun best doen om aan te tonen dat ze meer hebben dan wij denken. En dat hebben we bij deze BNF eigenlijk uh, bij niemand ervaren. Nee. Mirjam van de Broeke van de Quote, dankjewel. Door een programmeerfout liggen de gegevens van een miljoen gebruikers van YouPorn... een pornoversie van YouTube is dat, op straat. Volgens een Zweedse beveiligings, beveiligingsbedrijf, die hebben het lek onderzocht... heeft de website het wel erg makkelijk gemaakt. Sinds 2007 zijn er ruim 3000 accounts opgeslagen in een database... die door een simpel trucje te vinden was. Hierin waren ook de veel voorkomende wachtwoorden opgeslagen... zoals 123456, 123456789 en wat denk je? 12345... Acteur Sacha Baron Cohen, bekend van zijn personages Borat en Ali G... is zondag uitgenodigd voor de uitreiking van de Oscars. Hij is genomineerd voor zijn rol in de film Hugo. Cohen heeft ook alweer een nieuwe film te promoten, dat is De Dictator. Hij is ook vast van plan om als dictator naar de Oscar-uitreiking te gaan... maar de organisatie wil dat voorkomen. Ja, wil dat niet en ze zijn bang dat hij hiermee de Oscar-uitreiking belachelijk gaat maken... en willen niet dat het evenement wordt gebruikt voor promotiedoeleinden. De rol van Sacha Baron Cohen wordt omschreven als een kruising... tussen Saddam Hussein en Muammar Gaddafi. en zal vanaf 1 mei in de bioscopen te zien zijn. Het Amerikaanse rommelblad National Enquirer heeft de wereld geschokt... door een foto van Whitney Houston in haar kist te publiceren. Op de foto is het opgebaarde lichaam van de zangeres in haar favoriete paarse jurk te zien. En ze draagt voor een half miljoen dollar aan juwelen en ook nog eens een keer gouden slippers. Fans van de zangeres overspoelen Twitter met geschokte reacties. Het is overigens niet de eerste keer dat een foto van een dode artiest in de kist wordt gepubliceerd. In 1977 stond in hetzelfde tijdschrift een foto van de overleden Elvis Presley. Maar dat was in tegenstelling tot deze foto met toestemming van zijn vader. Zondag is het Nationale Songfestival, maar het Leger des Heils organiseert een eigen songfestival. Samen met de RKK, het heet de Andere Finale. Aanleiding het 125-jarig bestaan van het Leger des Heils. En het is niet met bekende artiesten, maar met mensen die worden opgevangen en geholpen door het Leger des Heils. Leger des Heils kapitein Robert Paul Venema, Goedemiddag. goedemiddag. U bent betrokken bij die Andere Finale. Waarom dit initiatief? Nou, wij als leger zelfs bestaan 125 jaar en zijn al 125 jaar actief om mensen kansen te geven in de samenleving. En uh, dit leek ons een uh, prachtige gelegenheid om eens te laten zien dat mensen die het soms wat slechter getroffen hebben, toch hele mooie kansrijke mensen zijn. Ja, en dat zijn allemaal thuisend daklozen die meedoen. Nou, het leger zelf doet meer dan alleen dak- en thuis als opvang. We hebben een hele uh, brede scala van zorg- en welzijnactiviteiten. Dus het is veel breder, ook uit jeugdzorg, et cetera. En enkele medewerker doet ook nog mee, dus mensen die voor andere mensen zorgen. Kijk eens aan, er zit er een beetje talent bij. We hebben uh, gouden keeltjes binnen de organisatie hebben wij ontdekt. Wij doen het al een aantal jaren dat wij uh, mensen binnen onze instellingen en ook medewerkers kansen geven om hun talenten te tonen. Om daarmee vanuit het perspectief dat wij geloven in kansen voor mensen uh, te laten zien. En uh, daar zijn we iedere keer weer verrast. Wat voor moois het is. We zijn op dit moment ook voorrondes gaande. Dus we zijn weer op zoek naar die gouden keeltjes. Ja. En er wordt ook een professionele jury opgezet die dat allemaal gaat beoordelen. Ja. Wie zit er ja. daarin? Dat uh, maken we later bekend. We wordt van, van liever Lee gaan we steeds meer een, uh, bekend maken in de komende tijd. Dus dat oh. kan ik u nog niet zeggen. Nou, we kunnen toch wel één naam even noemen. Ja, spannend, hè? Maar dat gaat allemaal komen. Oh. Jongen, het is maar wat. Ja. Zeg, en en er, ah, komt, er, er komt een heel programma omheen. Het wordt uh, voor het Songfestival, voor het echt Songfestival uitgezonden, hè? Ja, het wordt op de avond uh, van de 26. mei wordt het uh, uitgezonden en een uur voorafgaand aan het uh, Nationaal uh, Songfestival. En wel, ja, wij pakken daar een beetje het sentiment uh, terug van de oude liederen van vroeger... met een live muziekorf met een live jury in de zaal. Dus ja, het wordt een heel bijzonder evenement... waarin, ja, ja nogmaals, waarin weer mensen laten stralen. En wie zit er ook alweer in die jury, zei u? Dat ben ik even vergeten. Zij, en, en de winnaar, staat hij dan volgend jaar in die quote 75... Uh, van, van bekende en rijke BN'ers? Of, of wat, wat krijgt de winnaar? Nou, waar het ons om gaat is dat deze mensen verdienen een kans in de samenleving. En uh, heel vaak, als mensen in problemen zijn, wordt er anders op gereageerd of naar gekeken. En wat wij namelijk willen benadrukken, is dat mensen nooit uh, afgeschreven mogen worden in de samenleving, maar altijd een kans verdienen. Dus het applaus uh, wat ze zullen krijgen, is dat voor, de, voor deze doelgroep al heel bijzonder. En uh, uh, dus daar zit niet een hele groot gelde dag aan, ja. aan dat het de quote gaat raken, zeg maar. Ze doen het voor het applaus. Uh, dank, we gaan allemaal kijken. Robert Paul Ferdema van het Leger des Heils. Uh, de andere nou, finale dankjewel. is te zien op 26 mei voorafgaand... als gezegd aan het echte Eurovisie Songfestival op Nederland 2. Meer Songfestival nieuws in Oekraïne is een rel ontstaan... vanwege een uitspraak van een politicus, de winnaar van hun nationale songfestival... en dat is dus de Oekraïense inzending voor dat Europese Songfestival is de 32-jarige zangeres Gaetana, die een Congolese vader en een Oekraïense moeder heeft. De politicus is tegen haar deelname... omdat hij niet wil dat Oekraïne met Afrika geassocieerd wordt. De tv-zender die het festival uitzendt, eist dat hij zijn excuses aan de zangeres aanbiedt. Als je de tijdschrift Vrij Nederland in de schappen ziet liggen eh, vandaag... dan denk je, goh, wat ziet Geert Wilders er anders uit. Nou, dat kan kloppen. Vandaag is namelijk de VN Satire Special uitgekomen... Waarin kruipen verschillende politici in de huid van hun Tweede kamercollega, waarmee ze vaak in debat gaan. We zien Tovic Dibi van GroenLinks als Geert Wilders... Pvv Hero Brinkman als vertrekkend PvdA-fractievoorzitter Job Cohen... Boris van der Ham van D66 als Piet Heijn Donner... en CDA Ger Koopmans als Marianne Tiemen. Nou, toen ik het verzoek kreeg om uh, door het team van Koef te la laten ombouwen... dacht ik, ja, wat is het mooier dan uh, je tegenstander je, je tegenspeler te mogen zijn... Nou ja, Marianne Tiemen van de Partij voor de Dieren... die staat natuurlijk heel erg vaak tegenover uh, mij in, uh, en het CDA in uh, debatten. We hebben een totaal verschillende visie. En uh, nou ja, die, ik, ik vond wel... Uh, het was voor de eerste keer dat ik zo uh, omgebouwd werd voor een vrouw. En dat was een hele uh, bijzondere ervaring. Eenmalig. Dat wel. Ja, en ook al is het eenmalig. De CDA, CDA Koopmans uh, zegt dat hij niet bang is dat, uh, dat er imago-schade wordt geleden. Als je bang bent voor imago-schade... dan moet je allereerst niet de politiek ingaan... En uh, twee, het is een satire special. En wie niet tegen een goede grap kan, die moet sowieso niet uh, uh, in de politiek mee willen doen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Gisteren kwamen de Amerikaanse journalisten Mary Colvin en de Franse fotograaf Rémi Ochlik om bij een beschieting in de Syrische stad Homs. Elk jaar worden er tientallen journalisten gedood tijdens hun werk in oorlogsgebied. Nederland kent zeven slachtoffers. Vier daarvan kwamen in 1982 om het leven in El Salvador. Het waren vier ICON-medewerkers die voor kenmerken in El Salvador gingen uh, kijken om daar verslag te doen van de burgeroorlog. Ze werden doodgeschoten door soldaten van het leger van El Salvador. Een dag later stond kenmerk-eindredacteur Leo Schenk stil bij zijn vermoorde collega's. Leven is een kwestie van geluk hebben. De dood is zo snel in Midden-Amerika... dat je van goede huizen moet zijn om hem voorlopig tegen te houden. Zou al dat vergoten bloedzin hebben en resultaten opleveren? Dit is een citaat uit een brief die onze correspondent Koos Koster... ons een jaar geleden schreef vanuit Midden-Amerika... Gisteren kregen wij het bericht dat Koos Koster en met hem redacteur Jan Kuiper... cameraman Joop Willemsen en geluidstechnicus Hans Terlaag... in El Salvador om het leven zijn gekomen. Over de exacte gebeurtenissen zijn de berichten nog steeds niet duidelijk... maar de zogenaamde officiële berichten zijn voor ons met het uur ongeloofwaardiger geworden. Onze collega's en vrienden zijn in koel vermoord... Directie, medewerkers en bestuur van de ICON zijn daarover diep geschokt. De vraag of al dat vergoten bloed van onze vrienden en collega's en van de tienduizenden Salvadoranen voor hen zin zal hebben, zal door de levenden beantwoord moeten worden. Wij kunnen hen niet missen. De rol van de Salvadoraanse regering is nooit duidelijk geworden. Het regeringsleger zegt dat ze het gemunt hadden op de FMLN-strijders, dat de aanwezigheid van de journalisten toeval was. Maar de waarheidscommissie van het United States Institute of Peace concludeerde iets anders. De journalisten werden gedood in een hinderlaag op basis van vooraf gekregen informatie. Bovendien heeft het leger de feiten voor het onderzoek proberen te verdoezelen. Lunch met Jurgen van der Berg. En het mediaforum, dat bestaat vandaag uit Max van Weesel, uh, journalist. Hij werkt voor Radio 1 voor uh, Vrij Nederland ook. En Jan Slachter, de baas bij Omroep Max. Welkom allebei. Um, uh, Max, jij ja, even over Vrij Nederland. Uh, Satire-special. Gerr Koopmans werd gefotografeerd als Marianne Thieme. Heren Brinkman ja, als he? Job Cohen. Boris van der Hamels. Piet Hein Donner. Wat een prachtige vrouw blijkt het te zijn, Ger Koopmans. <laughs> ja. Wat een heel onooglijk kereltje gevonden. mij. prachtig. <laughs> Die wie als, als Wilders, dat is ook een mooie. Um, ja, was er veel animo om mee te doen? Nee, de uh, van Nederland heeft wel moeten zeuren. Bijvoorbeeld uh, de hele Partij van de Arbeid weigerde mee te doen. Die zijn wel benaderd. Diederik Samson is benaderd, heeft nee gezegd. Ronald Plasterk had iets van... ik heb al de bijnaam minister van feesten en partijen... dus dit, dit doe ik niet. Uh, de VVD was een ander probleem. Uh, daar is goed over nagedacht, maar eigenlijk heeft de VVD... Heel weinig kamerleden die bekendheid hebben. En dat moet je wel hebben, anders is de grap niet leuk. Nou ja, die mevrouw Plasgaat. Dat was de enige geweest en die heeft meen ik nee gezegd. Ah, okay. Maar uh, ja, Van Gerk Koopmans is geweldig. Uh, Boris van der Ham, geboren acteur. Als, Donner, uh, als Piet Hein Donner is... Hm. Echt indrukwekkend. En ik moet zeggen, Hero Brinkman van de PVV als Job Cohen... is ook een voltreffer. Ja, hij kan misschien ja, gewoon zo goed Goed getimed. Wat vind je ervan, uh, Jan? Mooi? Ja, leuk om te zien. Ja, bedoel, ik denk, ja, waarom zou je er nee tegen zeggen? Ik bedoel, uh, ja, als je dit zo ziet, ook, ook, ook uh, inderdaad die foto van, van Ger... Ja, dat is, is toch leuk om thuis op te hangen eventjes en dan weer in de kast, toch? Ik bedoel, ja, het is ja. een grapje, denk ik. Ik bedoel, er zit verder toch geen gedachte achter uh, waarom ze dit hebben gedaan? Nee, het is een satire-nummer. Ja, Nederland ja. gaat het waarschijnlijk niet elke week doen. Maar het is wel uit bewondering voor Coat en b voor, voor hun chimeur. Arjen van de Gein, de, de Koefnoen-mensen, ja, hebben dit ja. gemaakt. En het wemelt in Nederland van het talent ja. qua gimeurs kappers, pruikenmakers. Dus nog nog één ding. Mee. Max, ik begrijp dat ook Ineke van Gent gefotografeerd is van GroenLinks... maar die staat er niet in. Nee, die is er op haar verzoek. Uh, uitgehaald, die uh, heeft namelijk geposseerd als koningin Beatrix. En nou ja, dat was niet passend in deze week met alle ellende rond Friso. Ah, okay, uh, ja, rond ja hmm. dat is begrijpelijk ook, ja. denk ik. We praten zometeen door uh, over allerlei andere zaken, bijvoorbeeld uh, over de opvolging van Cohen. Uh, er zijn twee mensen die zich al kandidaat hebben gesteld, die waren gisteren ook uitgebreid op tv te zien. En dat gaan we uh, bespreken zometeen met de beide mannen. Eerst is hier nu Jan van der Putten. Radio 1 de koningin Beatrix blijft langer in leg vanwege de gezondheidssituatie van prins Friso. Maar de koningin komt komend weekend wel heel even terug naar Nederland. Daarna gaat ze gelijk weer naar Oostenrijk. Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun drie kinderen blijven nog een hele week in leg. En dat zat al in de planning, zegt de RVD. Nederlanders geven minder uit aan muziek, televisieseries, films en games. De omzet daalde het afgelopen jaar met 3 De daling wordt voor een deel ook weer goed gemaakt... doordat consumenten steeds vaker films en muziek legaal downloaden. Een zesde van de filmsomzet komt inmiddels uit het digitale aanbod. De eurozone komt dit jaar in een milde recessie terecht. In acht van de 17 eurolanden krimpt de economie, waaronder in Nederland. Dat is tenminste de verwachting van de Europese Commissie. De Duitse economie, grootste van Europa, groeit naar verwachting met bijna 1 procent.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 Het zuidoosten heeft met nevel en veel bewolking te maken, terwijl in het noordwesten de zon op verschillende plaatsen te zien is. Vanmiddag zien we geleidelijk in een groot deel van het land af en toe zonnige perioden. Het is vrijwel overal droog en de temperatuur loopt op naar 12 of 13 graden. In Limburg blijft het vrijwel de hele dag bewolkt en daar komt de maximumtemperatuur een paar graden lager uit. De wind is meest matig, windkracht 3 tot 4 en wijdt uit het westen. Vanavond draait de wind wat naar het zuidwesten. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar dan af. Vannacht neemt de bewolking weer wat toe en kan dan in het oosten een beetje motregen vallen. De temperatuur daalt nauwelijks en komt rond 9 graden uit. Morgen, vrijdag, wordt een grijze dag met soms wat motregen... tot maximaal een graad of 12. Zaterdag zijn er in grote delen van het land zonnige perioden. Alleen in het zuiden is wat meer bewolking en kans op wat regen. Zondag heeft het hele land met zonnige perioden te maken... en dan verloopt de dag droog. De middagtemperaturen liggen in het weekend rond 10 graden. In de nachten wordt het met minimaal van een graad of 3 wel wat frisser. Aan WB Verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat tussen de afritten Lochem en Rijssen 4 kilometer. Zit daar een gat in de weg dat wordt gerepareerd. De rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Als gezegd met Jan Slachter van Omroep Max... en Max van Wezel van Radio 1 en Vrij Nederland. Um, eerst maar eens even over Martijn van Damme en Diederik Samson... die zich dus gisteren kandidaat stelden voor de opvolging van, van Job Cohen. Uh, even kijken, Van Dam zat gisteren bij De Wereld Rijd Door. Vond je dat hij het hard werd aangepakt, Jan? Ja, ik heb het gezien en ik, ik, het was gewoon te sneu voor woorden... hoe hij daar... Dit was met voorbedachte, ra met voorbedachte raden iemand een kopje kleiner maken. Hier is over nagedacht. Het, het kwam niet zo terloops in het gesprek. Uh, Matthijs begon gelijk te hakken. Hij kreeg geen zin afgemaakt. Ja, ik, ik, ik heb iemand gesproken daarnet die hem uh, ongeveer een half uur na de uitzending heeft gesproken. Hij was echt aangeslagen. Van dan. Van Dam. Hij had dit niet verwacht. <lacht> uh, nou ja, maar ja, weet je, als je dan daar tegenover ziet, Pauw Witteman, waar ze toch met respect, kijk, wat je, je kunt zeggen wat je wil van, van beide mannen, maar één ding, daar ben ik wel van overtuigd, dat ze met hart en ziel voor die partij willen gaan, dat ze dat oprecht Echt menen, Dan vind ik ook dat ze op een oprechte manier moeten worden behandeld en ook een verhaal. Hij kon geen zin af. Ik geloof dat er hier iemand is die het niet, ja, niet meer mee mensen. is dat die heet ook Max. Nou, <laughs> die heet ook een Max. Maar dat is wel niet van omroep Max, maar hij uh, toch zelf al. Ja, kijk, het is je eigen keus, vind ik, om je politieke carrière te lanceren in zo'n televisietalkshow. Je had ook naar de Volkskrant kunnen gaan, of naar De Telegraaf, of naar Vrede Nederland. Het hoort helemaal in deze tijd om te zeggen van... Uh, nee, ik wil bij De Wereld Door, ik wil bij Pauw en Witteman. En dan kun je ook een beetje weten wat je te wachten staat. Ja, maar de bejegening soms van bepaalde gasten in De Wereld Door... Uh, is totaal anders als er soms een keer iemand zit... die toevallig misschien een beetje beter ligt dan Martijn van Dam. Die krijgt een hele andere benadering. Die wordt niet zo doormidden gezaagd als dat van Dam werd gedaan. Uh. Hij, 80 van de woorden die zijn uitgesproken... werden uitgesproken door Matthijs. Martijn begon te zweten, hij kwam er niet door. Ja, maar je weet het, het is een programma dat als format heeft van... of Matthijs heeft een grenzeloze bewondering uh, voor de gast... en dan laat hij dat merken, ja. of hij is nou, een soort. argwaan. Rutte Kastrikum kwam er nog slechter af van... Uh, ja, nou, maar Mathijs, maar wel door de mannen die achter hem zaten. Maar Jan, je kan toch ook zeggen... van, ja, als je uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid wil worden... Ik bedoel, je, je krijgt in de Kamer misschien nog wel meer om je oren. Je ja, moet daar maar, toch ook ja, tegen kunnen? Kom op, zegt die jongen. Die komt zich daar presenteren. Hij, hij, hij heeft Als eerste heeft hij gezegd... ik wil fractievoorzitter worden van die partij. Ik heb een verhaal. Ik heb een, ik heb een missie. Ik heb een passie voor die partij. Dat wil ik hier vertellen. Ik wil de jonge generatie erbij betrekken. Daarom heeft hij vermoedelijk gekozen. Ook voor de wereld draait door. En dat je dan gelijk of vanaf de eerste... Ja, maar dat je gelijk... Dirk, hij wil zich kandideren tegen uh, Diederik Samson, die ook pas 40 is als de jonge kandidaat tegen de oude generatie... wil daarom graag in de wereld draait door. En ja, ik heb iets van eigen schuld, dikke bult. Ja. En ik heb hem me met het oog op morgen langer gehoord. Daar kon hij wel uitpraten bij Clary Polak gisteravond. Maar ja, dan kwam er eigenlijk ook niets meer ja, uit dan... Is... ik ben nieuw en ik ben jong. Oké, okay, maar dat, dat, okay, dat is dan zijn antwoord. Maar hij kreeg hier echt geen kans. En ik denk als Matthijs dit terugkijkt... dat hij toch zelf ook wel een beetje eh, achter zijn oor zou krabben... en zeggen van ja, misschien heb ik hem wel iets te hard aangepakt. Ja. Uh, nou, uh, uh, uh, uh, zij presenteren zich als jong. Uh, Bert Wagendorp, die zegt vandaag in de volksland... dat Van Dam D en Samson zich te oud voordoen. Ben je het mee eens? Nee, dat vond ik een hele rare column. Want meestal vind ik dat geweldige columns. Maar dit vond ik eigenlijk onzin van Wagendorp. Want, <t canned Republicans> want ik heb zitten tellen bij uh, zowel Martijn Van Dam... als <tacht>. <bundes> <annoemkea |tt|> bij Diederik Samson. Het gaat de hele tijd over. Ik ben nieuw, ik ben jong. Ik wil de jongeren erbij. Eigenlijk hebben ze allebei geen andere boodschap dan dat. Dus nee, dat begreep ik niet helemaal. De is wel... In... En dit verhaal vind ik van beiden... dat ze steeds meer over die jonge generatie hebben. Terwijl we met elkaar weten... dat geldt zowel voor het CDA als voor het Partij van de Arbeid... dat het electoraat toch ook veel bij de ouderen zit. En daar hoor ik ze niet over. Dus ja, de vraag is of het een hele verstandige keuze is... om die jonge generatie zo te profileren... en dat je die oudere generatie gaat vergeten. En, en hier spreekt toch weer de baas van hier Omroep, spreekt omroep de baas van omroep Zeker. Nog één ding, uh, uh, Max. Dat is uh, de, het AD die vanmorgen komen... met, een, met hun eigen kijk zeg maar, op die zaken... Die zeggen, de kop is, waar blijven de PvdA vrouwen? Ja, goede vraag. Maar Jet Hamer durft kennelijk niet. Die, die is natuurlijk in de vorige periode ja. als fractieleider ook ja. zo afgeslacht door de media. Daar, daar was Job Cohen niks bij. Uh, Jette Kleinsma. Is het had heel ik druk met die, een, die vakbond? Ja, die natuurlijk. moet even de vakbeweging redden. Ja. Maar Jette Kleinsma, dat had ja. ik zelf een, een hele logische kandidaat gevonden. Want wat je mist bij de PvdA is die oude sociaal-democratische warmte... die er dan vroeger ja. ooit ja. moet zijn geweest... en nu helemaal bij de SP zit. En zeer authentiek zijn natuurlijk. Ja, en dat, ik heb haar ook vaak uh, voor hele moeilijke zaden zien praten. En uh, die, die, die, die kan dat. Ja. En Al Bayrak wordt dan nog genoemd bij die vrouwen? Ja, Al vind ik minder logisch... omdat dat toch een beetje een technocraat is. Een, een, een vakvrouw op justitiegebied. Maar niet zo'n allrounder. Maar ja. wat de PvdA nodig heeft, denk ik... is, ja, ze moeten die SP-kiezers terug zien te krijgen. Ze moeten de lager opgeleiden waarvoor die partij oorspronkelijk opgericht is... en die ze helemaal kwijt zijn aan Wilders ja, en Roemer. En ja, ik, ik, ik zie nog Samson, nog Van Dam dat doen. Goed. Uh, wie weet er zich nog wel iemand in de race. Ze hebben geloof ik nog een halve week of zo. Uh, dan uh, die zaken rond het vuur-medisch Centrum. TV-producent iWorks kon in het Vuurmedisch Centrum... Uh, via op afstand bedienbare camera's meeluisteren... en ook meekijken naar behandelingen en gesprekken van de patiënten. Allemaal voor een tv-programma. Dat heet 24 uur tussen leven en dood. Uh, Jan Slachter, wat vind je hiervan? Ja, wij maken meer van dit soort programma's bij de publieke omroep. Maar daar wordt op voorhand toestemming gevraagd. Dan weet je ook dat je gefilmd wordt. Maar dit is onbestaanbaar. Dit, is echt, dit kan gewoon echt niet. Dat het, dat het ziekenhuis meegewerkt heeft aan het plaatsen van camera's... zonder dat jij daar wetenschap van hebt. Dat je daar gewoon je verhaal komt vertellen, je, je uitkleedt. Dat er ergens in een klein kamertje een regisseur zit... die daar al een beetje aan het, aan het, aan het uh, selecteren is ja. welke beelden. Hij wil gebruiken voor het programma. En dat dan achter. Dus die hoort ook al die gesprekken. Dus ja. ik vind de eerste fout dicht bij het vu dat ze de toestemming hebben gegeven. en dat Ajax daarin mee is gegaan. Ja, dat is ook een fout. dit bedoel, dit. dit. En, en mijn vraag zou me zijn. als ik daar in de afgelopen periode zou zijn geweest. Van waar zijn die banden? Hoe weet ik zeker dat er die ergens ligt verborgen. Hmm. in een kluis de onderste steen ja. moet boven Maar jullie hebben natuurlijk bij Max ook uh, medische programma's ook gemaakt. Ja, ja dan wordt er een toestemming gevraagd. Mensen, de, de man die wij laatst hebben geopereerd... of la, tenminste de operatie live uh, uh, niet zelf hebben geopereerd... maar uh, <lacht> daar hebben we toestemming aan gevraagd. Nou, die, man zei, die man zei van nee, daar wil dank, ik aan groot. meewerken... maar dan wil ik wel een, een statement kunnen maken voor de hersenstichting. Ja, dus, ja. Dus, dus ja, dat maar voor... het is wel hetzelfde soort emotietelevisie... waar jullie ja, ook in voorop gelopen ja, hebben. Ja, maar dat vind ik ook prima. Ik maar vind wel met toestemming vanaf, dat is natuurlijk wel een verschil. Als wij jou vragen, wil je daar gaan meewerken, in nou, nee. zet je handtekening. Nee, oké, okay, dat doen we het ook niet. Dan gaan we niet stiekem een oh, kamer opgezet. van mijn op lijk. Oh, van lijk ja. Ja, bij, bij het VUMC hebben ze gezegd van... ja, we hebben wel de mensen zo snel mogelijk geattendeerd. En uh, die mochten ook achteraf gewoon zeggen... nou, ik geef er geen toestemming voor. Maar dat is vind jij ook, Max, niet genoeg? Nee, het is echt onbeschoft je, nee, je hebt iets als het medisch beroepsgeheim. Het, het, het sneuvelt van alle kanten. De ene dag is het de NRC, de andere dag de RTL die er, die er de hand mee ligt. Maar dat medisch beroepsgeheim is er niet voor niks natuurlijk. Ja. Alles wat een ziekenhuis of een behandelend arts doet... moet in het belang zijn van de patiënt. Alles moet altijd worden gevraagd aan de patiënt of de familie. En iedere manier om daar de hand mee te lichten. Dus verbijsterend ja. dat een ziekenhuis als het vuur dat doet. Zaar kwam ja. uh, eigenlijk naar buiten via die uh, vader en die dochter... He, die, die gefilmd hmm. waren tijdens een bezoek aan de spoedeisende hulp. Nou, het vuur heeft intussen excuses aangeboden. Het zou netjes zijn natuurlijk als de producent het ook nog even doet. Ja, lijkt mij wel. En ik zou toch ook willen weten, nogmaals, van waar zijn die banden... en die moeten gewoon vernietigd worden. En dan opnieuw beginnen, eerst vragen en dan pas opnemen. Dan Syrië. Nadat twee Westerse journalisten zijn uh, omgekomen daar in Syrië... zegt de Franse president Sarkozy, nu is het genoeg, dit is de druppel. Um, ja. Die zit, geloof ik, in een verkiezingsstrijd, hè, die Sarkozy. Zou dat ermee te maken zit hebben? Het is een uh, hele spannende verkiezingsstrijd. Dat... Nou, ik weet het niet. Kijk, Sarkozy heeft met Libië echt gewoon uh, vooropgelopen. Zonder Sarkozy had Gaddafi er nog gezeten, ja. denk ik. Alleen, um, ja, het is in Syrië zoveel moeilijker. In Libië kon je zeggen van, uh, we pikken het niet meer... omdat Gaddafi had eigenlijk alleen maar een luchtmacht. En er waren heel veel opstandelingen op de grond. En door te zeggen van, we gaan zijn luchtmacht uitschakelen... kon je die opstandelingen een handje helpen. In Syrië staan een half miljoen grondtroepen van Assad uh, in het veld. Tegenover, ik geloof, 10.000 opstandelingen. Dus ja, wat wil Sarkozy eigenlijk doen voor die opstandelingen? Jan, het is natuurlijk raar, want er komen de afgelopen tijd uh, komen er voortdurend berichten vandaan... dat mensen ja, gewoon hmm. afgeslacht worden. Nu gaat het dan om journalisten, wat natuurlijk ook heel erg is. Maar ineens uh, staat de hele ja, wereld, dan, dan uh, staat de de wereld in brand. Te ja. terwijl we al natuurlijk maanden uh, zitten te kijken hoe mensen daar worden afgeslacht. Het, het is kiezen uit twee kwaden. Een interventie of een langdurende burgeroorlog. Weet je? Dat, dat, dat meer, meer is er volgens mij niet... Ja, en in mijn ogen is dan een interventie het meest voor de hand liggend... om, om ervoor te zorgen in ieder geval dat, dat, dat de doden van burgers uh, daar stopt. Maar ja, wie, wie begint eraan en, en wie durft het? Ja, ik denk dat Israël wel durft, want die gaan zijn vingers er niet aan branden. Max, vanuit CNN werd, werd uh, getwitterd. Uh, eigenlijk moeten alle journalisten daar nu gewoon weggaan. Uh, het is gewoon te gevaarlijk. Wat, wat vind jij daarvan? Nee, want dan geef je het uh, regime zijn zin. Uh, het regime hoopt erop dat ze in steden als Homs uh, hun gang kunnen gaan, doordat de wereldpers er niet is. Dus uh, nee, dat kan niet de oplossing zijn. Nee, die moeten gewoon daar blijven heen gaan. Met, met, met dus dit risico. Want die, die mevrouw, die Colvin was een, een zeer ervaren ja. oorlogsverslaggeefster. Ja. ja, heel veel prijzen gewonnen als uh, ja. beste Britse verslaggever van het jaar. Ja, ja. het is een duivels dilemma dit. En, maar natuurlijk. was het een hinderlaag, hè? Bedoeld, nou ja, je ook... ja, dat... Ja, dat... Ja, het vanuit het in een van... Men wist dat. Je, je, je wist dat het journalisten waren die in een perscentrum zaten. Kijk, dan, dan ben je, je natuurlijk van de... hè? Als je dus op die manier benaderd wordt dat constant Syrië erop uit is dus om ook journalisten bewust te doden... Ja, dan moet je inderdaad wel de vraag stellen van wil ik daar rondlopen? wel rondlopen? Maar, ja. de, de, de Syrische minister, de minister van Informatie die heeft gezegd... dat het leger niet wist dat de journalisten ja. daar in Homs waren. Maar is dat... Geloven we niet? Nee we nee, hebben net ze ook, ze ook niet dat horen van El Salvador. Ja. Dat is hetzelfde verhaal. He. Ja, ja. We wisten het eigenlijk niet. Maar... Ja, ja na, dat, dat zegt zo'n regime altijd op. natuurlijk. Alleen uh, dit was een mediacentrum. Dat wisten ze. Dus dat, dat is heel raar als ze dat ontkennen. alleen het, het, het, het probleem daarachter... Want Frankrijk zegt nu van misschien een militaire interventie... of iets als in Libië. Het, het probleem is dat uh, Homs... Daar, daar is de opstand gaande en dat wordt heel bloedig neergeslagen. Maar in steden als Damascus en Aleppo uh, is het kennelijk rustig. Daar heeft Nielsuur ook verslag van gedaan, van de Beek. Dus het is een soort Franse revolutie die zich niet in Parijs afspeelt, niet ja. in de hoofdstad afspeelt. Ja. En dat maakt het toch heel anders dan Libië, denk ik. Ja. Um, gisteren hoorde ik Hans-Jaap Melissen, die, die, die had toch ook heel vaak... naar dit soort gebieden gaat. die stond aan de grens... en is toch uiteindelijk teruggegaan, omdat hij, het, hij vertrouwde het allemaal niet. Ook de, de mannen die hem daar naar binnen moesten brengen... die iets te, te makkelijk deden over hoe veilig het dan wel was. Uh, kan je dat begrijpen, Jan? Ja, ik bedoel, ik, ik heb heel veel respect voor de mensen die daar rondlopen. Journalisten die daar hun werk doen en ook. Maar ja, ik, ik, ik, ik snap het heel goed. Ik bedoel, ik zou daar, ik, ik, ik durf een hoop... maar ik zou niet, denk ik, daar heel snel naartoe gaan... en daar rond willen lopen met de wetenschap dat de Syriërs... Uh, bedoel, ik, ik, ik vind toch dat ze in een hinderlaag zijn gelopen, die journalisten... dat het een bewuste aanslag is geweest. Nou, als je dus daar op die manier rond moet lopen... Ja, dat is bijna niet te doen, dus ik snap heel goed dat... Uh, maar heel moedig van wat, dat, ja, de berichten die we krijgen... gelukkig komen die dan toch van deze moedige mensen. Ik heb heel makkelijk praten, want ik kom ja. uh, zelden buiten de Starbucks... in Amsterdam-Zuid, maar <laughs> ik durf het allemaal niet. Maar het kan nooit de oplossing zijn om te ja. zeggen... omdat een regime uh, ook de oorlog verklaart aan journalisten... moet de pers maar wegblijven... en moeten ja. weerloze burgers aan hun lot worden overgelaten. Er, er zijn wel mensen zoals uh, Remco Andersen uh, van de Volkskrant... die werkt ook voor bijvoorbeeld Het Oog op Morgen... en die zit dan in Beirut en uh, skypt heel veel mm -hmm. met ja, uh, dat allemaal, opstandelingen in Homs. Dat, dat is een tussenweg die ook wel kan. <tie> maar je, je, je mag volgens mij dit nooit honoreren door te zeggen van... We, weet je wat? We doen er geen verslag van. Ja. En het probleem blijf, ook daarmee blijft dat je dan toch alleen maar de informatie vanuit, uh, vanuit in dit geval de opstandelingen. die daar ook weer bedoelingen mee hebben, natuurlijk. Dus ja, het mooiste is natuurlijk toch dat je met eigen ogen kan waarnemen Eensierig, wat er gebeurt. Ja. En dat is dus heel gevaarlijk. Ja, ja maar dat is een typisch voorbeeld van een wreed uh, regime. dat de oorlog mede denkt te kunnen winnen. door de pers buiten de deur te houden en als de pers toch komt erop te schieten. Ja. Ja. Dank jullie wel voor uh, jullie bijdrage aan, aan dit Mededing Forum. Jan Slachter en Max van Wezel waren dat. Zometeen de nationale Nienke van Dalen uit Tull en het Waal. Waar ligt dat dan weer? Brabant, denk ik. We gaan het zo meteen uh, aan de vragen. Uh, maar eerst een liedje van de Radio 1 CD van deze week. Beyond the Sun is een album van Chris Isaac. Dat heeft hij opgenomen in de legendarische Sun-studio. In Memphis ben je ook vast wel een keer geweest. Nee, maar ik wil er wel naartoe. Want oh. uh, de, Jerry Lee Lewis, ja. Johnny Cash. Elvis natuurlijk. En Elvis. Elvis. Ja, allemaal hebben ze daar gedaan. Ik ben er geweest. Is er het Echt? Ja, Wat ja, geweldig. Het, het is. Ik heb zelfs een t-shirt thuis. Mooi. Uh, van het <laughs> album van Chris Isaac. Hier is My Baby Left Me. Yes. My baby Left Me, Chris Isaac van de Radio 1-CD van deze week. We gaan de nationale nieuwsquiz spelen. Doen we met Nienke van Keulen. Die woont in Tul en het Waal en uh, is 60 jaar. Welkom. Dankjewel. En waar ligt dat ook alweer? Dat? Gemeente Houten. Oh, dat is hartstikke dichtbij. Ja, dat is ook vlakbij. Ik ja, zou... Er werd net ook door Jan geroepen: Brabant of nee. zo. Prachtige naam inderdaad: Tul en het Waal. In Houten dus nog niet eens heel ver hier vandaan. Um, en wat doe je voor de kost, Nienke? Uh, ik werk niet meer en ik doe voornamelijk vrijwilligerswerk. En, en wat dan? En veel bij de NVVE, de Vereniging voor de Vrijwillig Levenseinde... bezoek ik mensen thuis en uh, help ik ze op uh, allerlei fronten: invullen van wilsverklaringen of helpen om hun. Te ja. ja, niet letterlijk, maar de weg vinden hoe ja. ze dan... uh, Pas nog in het nieuws, hè, vanwege de klinieken, die, ja. uh, de, de, de mobiele klinieken ja. die er moeten komen. Ja. Nou, goed, uh, dan even uh, die, die topscore. Ja. 171 gisteren neergezet. Ongelooflijk. Uh, nog nooit zo'n uh, hoge score gehad in de quiz. Laten we dat ook gelijk weer vergeten, ja. want anders legt dat te veel, nee, er dat veel dat... druk op. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen: de nationale nieuwsquiz. Ja. ja, dat wordt lekker stevig zo. Ja hoor, gaat goed. Door. Wetenschappers hadden het bestaan aangetoond van deeltjes die sneller gaan dan de snelheid van het licht. Mm, tenminste? Ja, het past. Nou, probeer het maar. Oké. Okay. Ja, Hij is ontdekt dat onder andere de glasvezelverbinding niet goed werkte. Ja, zo? Waardoor de uitslag mogelijk niet klopt. Ja, goed zo. Maar dan weet ik er nog wel een. Het experiment later dit jaar overdoen. Nou, buurman en buurman die hebben het ook door. Deeltjes blijken niet sneller te kunnen bewegen dan het licht. Bij een proef in september dachten wetenschappers deeltjes op het spoor te zijn... die 60 miljard seconden sneller waren. Maar het blijkt, de meetapparatuur was niet in orde. Een optische kabel bleek slecht aangesloten en dat beïnvloedde de testresultaten. Vraag 1. Hoe heten de deeltjes waarvan de wetenschappers dachten... dat ze sneller waren dan het licht? A, nanonen? Nee, of zoiets. Ik weet niet. Neutrino's. Oh, neutrino's. Okay. Ja, zijn de kleinste deeltjes die we kennen. Vraag 2. Wat is de naam van het Zwitserse laboratorium waar die deeltjes werden verstuurd? Weet ik niet. Uh, CERN. CERN. C-E-R-N. Er wordt uh, fundamenteel onderzoek gedaan naar elementaire deeltjes. Het instituut is vooral bekend vanwege die enorme deeltjesversneller. Vraag 3. Dat is de vraag met de krantenkop. Uh, ik lees een krantenkop voor. En je krijgt zometeen ook nog drie mogelijkheden waar je uit kan kiezen. Hier komt die kop. Klein procentje kan duur uitpakken. Gaat dit over AZ, dat vanavond tegen Anderleg de zaak achterin goed moet dichthouden... omdat ze maar met 1-0 voorstaan. Eh, twee. In de belastingaangiftes van dit jaar wordt extra gelet op inkomsten door giften. Drie. Een Philips-medewerker wordt verdacht van omkoping... door middel van gratis vliegtickets. Klein procentje kan duur uitpakken. Waar Twee. Gaan Twee, zeg je, de belastingaangiftes. Dat is niet goed. Het kwam uit het Financieel Dagblad en het ging dus over die Philips-medewerker. Dus optie nummer drie was het. Vraag vier. Deze kwestie speelt niet in Nederland. In welk Europees land werd, naar aanleiding van deze omkopingskwestie... het Philips-hoofdkantoor door medewerkers van het OM binnengevallen? Duitsland. En dat is goed. Het was het Philips-hoofdkantoor in Hamburg. Vraag vijf is de vraag met een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Ik heb altijd heel duidelijk gezegd, ik maak mijn, mijn werk in Amsterdam af... Uh, ik ben hier gekozen, ik ben mijn kiezers trouw. En ik heb ook het gevoel dat ik hier een bijdrage kan leveren. Dus daar ga ik mee door. Het is volgens mij geen geheim dat het niet mijn brandende ambitie is... om zo snel mogelijk er in Den Haag te eindigen. Asje. Dat is goed. Lodewijk Asscher. Uh, de wethouder in Amsterdam. Uh, hij wordt door velen gezien als een serieuze opvolger van Job Cohen. Vraag 6. Wanneer, lo wanneer uh, wil Lodewijk Asje wel meer duidelijkheid geven... over een beoogd partijleiderschap? Volgend jaar na de zomer. Ja, dat is goed. 2013. Keurig. Laatste vraag dan. Maximaal nog vier punten te verdienen. U krijgt aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat. Het gaat dus om één term mm -hmm. uit het nieuws. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik laat al mijn emoties zien. Stop. De schreeuw van meng. Ja. Oh, dat mag ik nog niet zeggen, want ik moet dan voor de oh. meespelers nog okay. thuis zeggen. Nou, de volgende aanwijzing was geweest. Er bestaan nog vier versies van de schreeuw. Uh, nee, wacht even. Uh, we zijn met z'n vieren en dragen dezelfde naam. Dat was de volgende geweest. Ik ben van een particulier, de anderen zijn van een museum. Ik ben een wereldberoemd schilderij van Edward Munch en er wordt naar verwachting voor ongeveer 60 miljoen euro geveild. Inderdaad, de schreeuw is goed. Komen we op uh, 7, dat betekent dat er zometeen uh, 25 goed moeten zijn. Nou, dat lijkt me erg ingewikkeld.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 schattingen van de VN zijn er al 5400 mensen om het leven gekomen. De internationale gemeenschap wacht af... omdat China en Rusland dwars liggen als het gaat om ingrijpen in Syrië. Is de opstand in Syrië een binnenlandse aangelegenheid... of wordt het hoog tijd dat de internationale gemeenschap iets gaat doen... aan het bloedvergieten daar? Het is een schande dat de wereld niet ingrijpt in Syrië. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt naar onze website gaan, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met hekje Stampunt. Ninke van Keulen woont in het prachtige Tul- en het Waal... en uh, is 60 jaar en scoorde net factor 7. In het begin een paar keer moeten passen in de zin van... Ja, die had ik, dat, dat had ik helemaal ook niet gelezen. Nee, die, eind, uh, het uh, eind uh, kwam weer uh, goed terug, zeker met die laatste. In één klap uh, vier punten erbij. Um, komen we dus op een factor van 7. Dat, dat betekent dat er 25 goed moeten zijn om over die 171 uh, te komen... <lacht> Ja, dat kan bijna in de tijd al niet, zeg nee. ik er maar eerlijk bij. Maar we gaan toch kijken hoe ver uh, u komt. Daar komen ze, de vragen. De Nationale Nieuwsbris. In welk land is een roze diamant van ruim 12 graden gevonden? Dat is goed. Raadslid Marisa Visser stapt uit de PVV-fractie van welke stad? Almere. Goed, volgens een onderzoeker heeft het gebruik van welk medicijn over tientallen jaren geen zin meer? Uh, paracetamol. Antibiotica. Okay. Wat voor dier is op Schiemeldeke Oog bijna uitgestorven? Hmm, pas. Konijn. Op welke plek zijn zes studenten opgepakt... die een opdracht voor hun studentenvereniging uitvoerden? Bij de batavia stad Dat is goed. Hoe heet het PVV-kamerlid... dat niet welkom is bij de Afrikaanse taalraad? Bosma. Goed. Welk land heeft volgens onderzoeksbureau Mercer... de meeste vrouwen aan de top? Zweden. Litouwen. Ach, station van welke plaats is gisteren ontruimd vanwege een verdacht pakketje? Almelo. Goed, welke Duitse ex-voetballer wil dat spelers elkaar verplicht de handen schudden aan het eind van de wedstrijd? Oh ja, net gelezen. een um, okay. Frans Beckenbauer. Oh ja, Beckenbauer. Hoe heet de anti piraterijwet die door de Europese Commissie wordt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie? Atock. Nee. Acta is Acta, het. Ja. Welke Nederlandse voormalige topvoetballer zegt, nooit, zegt ooit trainer van AC Milan te willen Kluifert. worden? Dat is goed. Wie heeft zich als eerste kandidaat gesteld als fractievoorzitter van de PvdA? Van Dam. Goed. Provinciale staten van Friesland willen geen nieuwbouw van welk gebouw? Die is goed. Welke Franse aanspreektitel zal door de Franse overheid in de toekomst niet meer in officiële documenten worden gebruikt? Maar Marcel. Goed. Welke PvdA keert kort terug in de Tweede Kamer als vervanger van Sharon Dijksma? Pas. Dat is John Leerdam. Kredietbeoordelaar Fitch heeft de status van Griekenland verder verlaagd. Wat is nu de rating? A. Nee, 0. C, Oh, <laughs> zeker. A is nog wel aardig goed. Ja. Het <laughs> begint met triple E, hè? Ja, dat is um, we, we, we wisten het eigenlijk van tevoren, hè? Die, ja. die 25, dat, zat, dat, ja, dat zit er gewoon in de tijd niet, niet eens in. Uh, toch, toch niet onaardig gedaan. Ik bedoel, in een gemiddelde week was het helemaal geen verkeerde score geweest. 63. Nou. Want uh, 9 goed in deel 2 van de quiz. Nou ja, ja. Dat is niet slecht. Nou, ik had het wel iets hoger. <laughs> Oké, okay. nou ja, Het is, is altijd goed om jezelf uh, doelen te stellen. Ik zou zeggen, ik kom gewoon over een tijdje nog eens een <laughs> terug. En dan zorgen we er gewoon dat het niet zo'n vervelende snotneus is die je 171... Dat was, het, was het een jonge, jonge Ja, heel jong, heel jong. Heel jong was die. Maar um, ja, de keurige prestatie die 171, dat, dat nou, vinden we okay. toch altijd wel leuk dat we steeds weer hoger komen. Uh, de normale prijzen gaan mee, de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en uh, de lunchbox. een okay. goede reis terug. Dankjewel. Wij melden ons straks weer. Dan gaat het over de handen aan het bed. Met de vergrijzing op komst, dag, met de vergrijzing op komst zullen we steeds meer handen aan het bed nodig hebben. Of, of misschien toch ook niet. Want in de ICT zijn allerlei trucjes bedacht om dat misschien ook op afstand te doen. Een proefproject daarmee loopt in Maastricht. En daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten.